Goedemorgen, ik ben Thomas en dit is het nieuws van NOS op 3. 2023 was het warmste en het natste jaar ooit gemeten in Nederland. Vooral in juli, augustus en november kwam het met bakken uit de lucht. Deze klimaatonderzoeker van het KNMI denkt niet dat we nu elk jaar een nieuw regenrecord pakken. Het klimaat is een gemiddelde en het weer fluctueert daar, daaromheen. Dus ja, af en toe heb je uitschieters naar boven en af en toe uitschieters naar beneden. Uh, 2023 was een extreem nat jaar, dus dat... Uh... Ja, dat was echt wel een uitzondering. En het is niet dat de komende jaren nu ook uh, zo nat worden. Uh, Gelukkig, maar... Maar erg warm wordt het wel weer, zeggen klimaatonderzoekers. En dat heeft dan weer alles te maken met klimaatverandering. Familieleden zijn vannacht langs geweest bij het appartementengebouw in Rotterdam, waar nog steeds drie mensen worden vermist. Maandagavond was er een enorme explosie en brand. De brandweer kan het gebouw nog steeds niet in, zegt deze veiligheidsexpert. De afweging is: uh, ja, is het het risico? ...waard om, om uh, mensen te vinden. Nou, je zou zeggen dat, dat is altijd het risico waard. Maar uh, als je daarmee <coughs> andere mensen, dus in dit geval uh, brandweerpersoneel... Uh, ...als dat gevaar groter is eigenlijk dan uh, ja, het voordeel wat het kan opleveren... Ja, ...dan is die afweging om dat niet te doen. Nee. Ja, want de kans is klein dat de drie vermisten nog leven. De straat in Rotterdam ligt nog steeds vol puin. Volgens Omroep Rijnmond is de schade zo erg... ...dat 12 tot 15 huizen onbewoonbaar zijn. Een Amerikaans bedrijf heeft mogelijk een bijzonder vliegtuig gevonden op de bodem van de zee. Het zou gaan om het vliegtuig van Amelia Earhart. Zij vloog als eerste vrouwelijke piloot solo over de Atlantische Oceaan. Later als allereerste over de Grote Oceaan. Waarbij een vlucht in 1937 ging het mis. Ze verdween boven zee van de radar en kwam nooit aan op de eindbestemming. Een onderwaterdrone van een bedrijf heeft nu een vliegtuigvrak gezien op duizenden meters diepte. So 6, meters, uh, like forth, uh, Onderzoekers denken dat het echt om het vliegtuig van Earhart gaat, omdat de staart hetzelfde is. Ze hopen dit jaar nog het vrak van de bodem van de zee te vissen. Het weer nog droog met af en toe wolken, maar ook opklaringen. Vanavond is er wel wat regen. Het wordt max 8 of 9 graden. ZFM. Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Wijnands Zwaan bij de ANWW. Er staan een paar wat langere files op de A2 van Amsterdam naar Den Bosch. Tussen Breukelen en Nieuwegijn. 5 kilometer met 10 minuten vertraging. Dat komt door een ongeluk. Twee rijstroken zijn dicht. Het verkeer kan het beste langsrijden via de parallelbaan. A9 richting Alkmaar. Bij Aalsmeer 7 kilometer langzaam rijden met 10 minuten vertraging. A10, de Ring van Amsterdam. Tussen de Afrit Volendam en Amsterdam Rivierenbuurt. 9 kilometer met daar een kwartier op onthoud. Dat komt door een ongeluk, maar de weg is er weer vrij. a 7 vanuit Almere tussen Hilversum en Knaupend rijn 8 acht kilometer fieden. En daar is de vertraging een kwartier. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie. Zandvoort heeft het. En jij beleeft het. Het ritme van ZFM op tv, TV. radio en internet. ZFM. Met nu jouw keuze ZFM. Ja. We gaan de week weer doorzagen. En waar we het eerste uur al mee begonnen... Dus het klok van 8 uur en 9 uur. Maar we gaan rustig verder. Ja, die zaag. Het is een handzaag, hè? Dat, weet ik, dat hoort u. Hè? Het is echt een handzaag. Uh, en handzagen, dat gaat best wel zwaar eigenlijk hoor. Dat, dat, als je geen spierballen hebt... Je biceps en je triceps die werken niet naar behoren. Dan, dan, uh, dan moet je daar gewoon ook niet aan beginnen. Lady Love, Lou Rolls. Lady Love Your love is peaceful like a summer's dream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 My lady, love With love that's cozy As a fire's glow And I keep on Needing you, girl A little more and more And I thank you My lady, love, love, love. You know, it's not easy Keep love going smooth People are people They all have their moves But it's so nice Just to have someone like you Who wants a smooth You do to me, Lady Love? Lady Love, Lou Rolls, ik word er vrolijk van. Ook. Ja, ik word er echt vrolijk van. Dat is een hartstikke mooi als je in je leven een lady tegenkomt. Luisteraars, man, hè? mag je lady. Ja, nooit weg. Eh. Uh, ik neem me even terug, mee terug in de, naar de jaren 50. En dan heb ik het even kijken. Even kijken. Uh, 1954, 1955. Als ik dan uh, uh, in mijn ouderlijk huis, er uh, was een jaar of zeven, acht. En toen, uh, toen uh, ik naar beneden kwam zondagochtend, ik sliep toen nog uit. Tegenwoordig kan ik dat niet meer. Ik ben nou uh, elke ochtend om zes uur ben ik al wakker. Maar toen, uh, ja, nu was tien, half elf. Uh, dan uh, strekte ik de benen en kwam ik een keer uit bed. En dan kwam ik beneden. En dan zaten mijn ouders aan een uh, gezellig kopje koffie. Uh, uh, echt uh, uh, uh, ouderwets gezet, zeg maar. Met, met een lepeltje Buisman en een filterzakje En dan uh, ja, heet water erop schenken. Er had nog geen koffiezetapparaat of zo. dat bestond niet. En wat stond er dan op, luisteraars? Onder andere muziek van uh, Pat Boon, uh, Guy Mitchell, Perry Como. Maar ook van een dame die, uh, ik dacht dat ze in Oostenrijk uh, woonde destijds. Ze was ook circusartiest. Uh, ze zong normaal liter in het Duits. Maar ze heeft ook een uh, Nederlands liedje opgenomen. En het gaat dan over een Sweetheart, My Darling, My Schatz. En dan heb ik het over Katrina Valente. om toch alweer bij mij... Nou, fantastisch, Vind je het ook zo leuk? Zal ik er nog één draaien, zo uit die periode? Dat is wel leuk, hè? Gerard Wendland, kent u die ook nog? Dat is ook een Duitser, zeg maar. En uh, ja, die zong uh, Tansen met meer in den morgen. Het te go, het tacho is met meer in den morgen. Tansen met meer in dat klu. Ich bitten zum Tango mit fragte Nacht ich Susanne und sie sah mich nur adumdum und ich wußte daß sie mich so glücklich machtumdum wie's nur eine im leben kann tanze mit mir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 Als schon am Morgen antut, hat sie mich auch deswegen oft ausgelacht. Doet, wenn es zwölf is, lacht sie mich an. Tanze mit mir in den Morgen, tanze mit mir in das Glück. Nou, was het de Gauwe Oude of was het geen Gauwe Oude luisteraars? Dansen met meer in Deen Morgen. Uh, straks komt de klok van uh, ja, half tien. Dan uh, komt het helemaal goed. Dan gaan we weer een, een, een leuk stukje cabaret draaien. Ik ga nog niet uh, verklappen uh, uh, wat het wordt. Maar het wordt weer lachen hoor. En het heeft een klein beetje iets met Den Haag te maken. Den Haag, die mooie stad achter de Duinen. Ondertussen zingen we ons liedje, Sing Your Song. Mooie stemgeluid van Karen Carpenter. Met de Carpenters. Sing, sing a song. Sing out loud. Sing out strong. Let's say oh, yeah. Duif graag per week door. Daar horen toch uh, timmermannen, carpenters bij, hè? Die hebben ook zagen bij hun. Die kunnen ook mooi zagen, Ja, heerlijke muziek. Karen Carpenter, ik ben er ook fan van. En uh, zij is mijn koningin voor vannacht. Joe Cocker, you are so beautiful to me. Ja, jammer dat die man niet meer leeft, want die had ook zo'n aparte stem en die uh, wist covers als geen andere uh, nog beter te maken dan het origineel eigenlijk. Nou, ik zei net Queen for tonight, maar daar bedoelde ik deze dame mee, Helen Shapiro. je zo gauw een koning bij de hand uh, tomorrow? Nou, ik weet het niet, Helden. Je zal uh, keihard moeten zingen, maar ik zie, dan komt het misschien helemaal goed. Ik ga nog een uh, gezellige draaien voor uh, onze vriend Willem Bruis in Amsterdam. En al jouw collega's, Willem, die luisteren mee, heb ik begrepen. En ook de mensen van de Koninklijke Nederlandse reddingmaatschappij die luisteren. En uh, nou ja, ik zou zeggen, bestel maar. Niet allemaal op mijn naam hoor, dat kan ik niet betalen. Allemaal. Een rondje vergeven moet je zelf betalen. Het gebeurt, je zit alleen Je zit te balen. Je zit al lang te kieken naar ons toe. Niks te proden, niks te zien, niks te beleven. Goed, verveling aan wat zin ik doen. En met de handen die binnen tijdstokt in de strode, alles donker. Rak maar, bestel maar, bestel maar. Het wil nou echt in hoogste tieren weg te Ik mag nog veel schin en nog knippen te betalen ik Kunt er net nog zo'n een in hoogstoon Stel, oh ja man, zoek er toch nog een mei man Wie denkt er nou, ze vroeg al aan de hoogste kom oh, Bestel maar, bestel maar, bestel maar Je weet dat ik het niet kan loten Nog even, het dan begin ik het Luisteraars, en na de volgende, dan uh, krijgen we gegarandeerd uh, cabaret. Het wordt geen tragedie. Nee, het wordt lachen. Dus de BG's hebben met dit nummer eigenlijk uh, niet helemaal gelijk. Het is een uh, tragedy, zeggen ze. Nee, nee, nee, duik. Je hebt een leuk stukje cabaret uitgezocht voor de luisteraars van ZFM Zandvoort. dan nou, gaat hij even verkeerd op zijn fiets zitten? Daar komt hij hoor. Barry? ...gegarandeerd een trahediehuisvraag... ...als u de volgende conferentie niet mee kan maken. Ga dan maar eens even lekker verstaan of zitten... ...of hangen, wat je maar wil doen. Maar ga vooral lachen. En dat uh, doen we met uh, niemand minder dan Harry Jekkers. Het gaat over roken. een heel actueel uh, onderwerp nog altijd in onze maatschappij. Longartsen zijn natuurlijk fel tegen roken. Uh, sommige mensen die zeggen van ja... ...maar moet je nu niet mee? Daar roken, daar rook ik. Nou, luister. Uit de grond van mijn hart wil ik beginnen. Leuk dat jullie er allemaal zijn. Daar wou ik mee beginnen. Leuk ook dat ik er ben. Ja, dan je een beetje gaan zitten geiten, maar dat had weinig gescheeld. En dat bedoel ik niet hier vanavond, want voor mij is dit tot nu toe telkens een feestje om hier te staan. Maar ik bedoel een tijdje terug op geen enkel podium in heel Nederland. Dat moet ik natuurlijk even uitleggen. Dat heeft te maken met mijn vorige voorstelling met een goudvis naar zee. Kennen jullie die nog hier? Ja, nou goed, daar heb ik zo schandalig veel geld mee verdiend, joh. <lacht> Nog bedankt allemaal. <lacht> dat ik dacht, ik kap ermee. Kan je dat bij mij voorstellen? Ik bedoel, het is toch een mooi vak. Je bent toch goed zout in de pap, hè? Dat zeggen ze vaak. Dus ik het zat en jullie de pap. Nou, ik kom naar die gratis. Ik ga je pap meer zien, zeg. Ik denk, ik kap ermee. Ik ga een huisje kopen in Spanje. Ik heb geld zat. En ik doe geen ene moer meer. Want niks doen is het hoogste. Dat leek mij, hè. Ik had al een naam voor dat huisje in Spanje. Casa Péf de Colores. Dat betekent goud in het Spaans. Dat, <lacht> dat ik u zei uit te schelden, want dan had ik wel wat anders gezegd in het Spaans. Hè? Het leek mij leuk om niks te gaan doen. Het is niet echt mijn lijfsprook, daar doe ik te veel voor. Ik schrijf er heel lang liedjes en boekjes en plaatjes en zo. Maar het is een lijfsprook van een maatje van mij van de middelbare school. Rick heet hij. En ik speel wel eens een Haagse nakko. Ik ben het een klein beetje, maar dat is een echte. Die gozer doet geen. Ja, Rick, Rick, luister, luister. Ik moet wel de goede conferentie opzetten, want het ging over roken, zei ik. Nou, diezelfde Rick, die, die heeft het ook over roken. En, uh, ja, het, het is dan een niet-rokersfeestje waar die, waar die naartoe gaat. Nou, luister. Je ja, zegt altijd: Jack als gewoon doorstomen, we komen vanzelf in de haven aan. <grijpje>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 Lekker schelden met de overkant van de tafel, weet je nog? Daar hing zo'n rookgordijn, dat maakte niet uit, wie je voor rotschool. Het maakt er niks uit, allemaal. En de kinderen vonden het ook leuk toen. Zo was dat. Die zeiden: opa, steek door zijn perp op, het ruikt zo lekker naar toffee. Dat was toen. Moet je die kinderen van tegenwoordig horen. Anti-rookfundamentalisten zijn het allemaal. Ik heb ook zo'n neefie, Dennis. Zo'n twaalfjarig thuisbankiertje met een eigen faxnummer. Dat zei... Als je aan hem vraagt wat wil je laten worden, Dennis, dan zegt hij rijk, rijk, rijk, rijk. Maar voor die kon lopen had hij te krantenwerk dat eikeltje zegt, zo jongen, jonge. Maar goed, daar gaat het even niet om, ik bedoel, ik sta buiten op het balkon als enige te roken, Vijf graden onder nul, mijn kraag op. Ik denk, nou, lekker feestjes, hè. Kleren, zeg ik. graden onder nul, zit. Het te roken. Ik was de enige die nog rookte. Dat had een voordeel, zo gaan ah, we hoeren in die voorkamer. Ik denk lekker af en toe de tussen uitnaaien, lekker even op het balkon staan. Ik neem één hes... Gaat achter mij een raam uit op dat balkon. Is het dat kleine klote thuisbankiertje. Die vervelende Dennis. En die zegt tegen mij in dat vervelende dialect wat hij leert op de basisschool... Zegt hij tegen mij... Oom Rick, kunt u niet ergens anders gaan staan roken? U staat precies voor mijn computerkamertje te roken. Je hoort toch op, joh. Dan moet ik op het dak gaan zitten of zo? had je, Doe dat raam dicht, joh, Mini bed. Zo, de Maar hij ging gewoon door, hè? Want, Weet je wel, Hij zei: van, Wist u, Omerik, dat roken de gezondheid kan schaden? Krijg je een college van zo'n klein kleukzakje. weet je hoor? die zijn allemaal opgestookt tegen dat roken op de basisschool. Hij had ook wel een of ander project gehad. Hoe heet het ook alweer? Sigaretten uit, of de peper, weet ik niet hoe het allemaal heet. Hebben. En ik zeg, op een gegeven moment was ik hem zo zat, dat hij bleef maar doorgaan. Hij zei van, vijf procent van de rokers zijn al na vijf jaar. Ik zei, Dennis, hou je kop toch dicht, jongen. Ze doen doe dat raam dicht. En spul. hup, snel, kom op, vlug. Anders zal ik je zo'n ram voor je rom geven, dat je via je modem met in internet op de beurs van Japan uitkomt. Zou niet <hazien> Maar hij ging gewoon door, hè. Ja, maar vijf procent van de rokers, oom Rick. Ik zei, Dennis, doe dat raam nou dicht. Dadelijk loop je muis weg. En Uiteindelijk doet dat zijkertje dat raam dicht, weet je wel. Ik denk, hé, hé, lekker even roken, verbrand ik mijn poten, zeg. Kaleer, Vergeet het te roken, het ergste wat je kan doen, zeg. Kaleer. Ik denk, nou, een nieuw sekje draaien, maar we gaan het dan proberen. Met 5 graden onder 0 sekje, dat lukt niet. Ik, heb ik dat weer, zeg. Kijk naar de voorkamer om mijn klaar op te warmen, om buiten... Wat een klote feestjes. Ik ga die voorkamer in, ik had het te doen. Wat een zijkertje zijn dat, die zijn allemaal gestopt met roken. Ken je dat? Zal daar overal zo'n plaster zitten, hier, daar, daar...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 Ik zeg tegen die bolle, weet je hoe je nou kan afvallen en toch stoppen met roken. Hij doet, moet je die pleister op je bek plakken bij je ogen. Ja. Nou, dan werd daar totaal niet om gelachen op dat wezen. Ja. Dat Laat staan nou geapplaudiseerd, zeg ik. En ze zijn pisseling, want ze roken niet meer. Ze weet je wel. En dan gaan ze rare dingen tegen je zeggen hoor. En de zegt tegen mij, jij rookt nog hè, Rick? Ik zeg, ja, ja. nou en? Nou en? Kom nou, joh. kom nou, joh. hier. Kom nou, kom nou, Hij zei, jij rookt nog, dus dan ga je gemiddeld tien jaar eerder dood. Ik zeg, geef geeft niets toch een klote feestje.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 Ik heb altijd 50.000 gulden goedkoper uit dan jou. In feite komt het erop neer dat ik jou aan dag bij elkaar loop te paffen. Dat komt echt. Uitgeluld. Ik ga even naar het balkon, ik heb nog een hoop te doen. Lachen, jack. Ze waren totaal uitgeluld. Het was de doodste stilte in die vorige Ik denk, zo, dan heb ik ze lekker te pakken allemaal. Ik neem één hash. Begint achter mij het programma Windows weer.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 Je blijft zagen hier in de studio van ZFM luisteraars. Ja, mag geen ZFM meer zijn. de ZFM Z... Zeggen. Uh, uh, Zandsvoort. Uh, radio, hè? Huh? Nou ja, in ieder geval... Uh, hou eens op met die zaagduif. Dat Ik zou een beetje zachter zagen. Nog een beetje zacht. Hoort u de zaag nog? Hoort u hem nog? Zo. Die plank ligt hier in de studio. Het ligt hier ook vol met zaagsel. Maar dat maakt niet uit, want ik had mijn hamsters meegenomen... en die moeten in het zaagsel lopen. Dus dat is helemaal goed. Hamsteren. Uh, we ja. hebben natuurlijk al diverse liefdesliedjes gehad. Maar als het om de jazzpolitie gaat... Die spelen geen jazz. Yes. Ze hebben ook geen politie. Maar ze hebben het wel over liefdesliedjes. Lekker sfeertje hoor, dit. Lekker sfeertje.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 en blijf voor altijd bij me Misschien zeg jij me dan over ieder zin Er zijn geen woorden meer Geen woorden meer Voor jou Er is maar één Jazzpolitie met uh, liefdesliedjes. Nou, wat hier nou jazz aan was, ik, uh, ik zou het niet weten, luisteraars, maar uh, ik vond het wel leuk. Jazz, yes, ik vond het wel leuk. En wat heb ik nog meer voor u in petto? Zo de laatste minuten van uh, Duifzaag de week door, want om tien uur dan uh, neem ik weer afscheid van u. Maar ik ben de volgende week weer, hoor. Dus je hoeft niet te houden. Ik denk van, nou, hij komt nooit meer terug. Ik kom nog wel weer een keer terug, natuurlijk. En als je zin hebt in het weekend, dan heb ik een leuke voor jou. De wereld staat voor ons heel leven stil vandaag. Want Rob heeft het over zondag. En jouw hand die brand brandstreelt te traag. Je ogen lachen als ik zag je zaan. Op gaan. Ik al gisteren, Coleritie, over een, uh, een nieuwe vinding waarbij mensen, dus met de Parkinson, uh, een soort hersenimplantaat krijgen, waardoor die ziekte gereguleerd kan worden. En misschien ook wel uh, alle symptomen kan onderdrukken, wat uh, nare symptomen moet ik erbij zeggen, wat uh, natuurlijk vasthangt aan die ziekte van Parkinson. Ja, ik hoop voor Rob de Nijs dat, hij, dat, hij, dat, hij, dat het allemaal draaglijk voor hem is. Hij wordt in ieder geval goed verzorgd, daar ben ik van overtuigd. En uh, ja, ik blijf van zijn stem genieten, want hij is natuurlijk uit de duizenden te herkennen. Uh, Rob de Nijs, onze Nederlandse held, als het om muziek gaat, wat mij betreft. De uh, Hollies. Eloïse. Goud van Oud, ik heb het u gezegd, luisteraars. Ik hou het vol. Louise, I am writing to say a number of funny things I heard today. I heard that he's left you and run off to see could be the best thing that's happened to me. The best thing that's happened to me. Ja, wat mij betreft helden uit de jaren zestig: de Hollies. Met Eloise. Ja, luisteraars, ik kijk op mijn klok. Ja, het is alweer bijna gevierd, het feestje. van Duif zaagt de week door. Nou, de week is doorgezaagd. We gaan eruit met een oude Beetle, uh, Een heel oude Beetle. All my loving. Dat geef ik aan u. En ik hoop dat u ervan uh, geniet. Ik ga afzet van u nemen. Bedankt voor het luisteren allemaal. En ik hoop dat u er volgende week weer bij bent met een nieuwe aflevering van uh, Duif Zacht de week door. Doeg! Close your eyes and I'll kiss you. Tomorrow I miss you. Remember I'll always be true. I'll pretend that I'm kissing the lips I'm missing Close your eyes